Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Tot nu toe is ruim 7 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosie in Beirut van 10 dagen geleden. En dat is 2 miljoen meer dan er vanochtend vroeg op Giro 555 stond. Toen ging de landelijke inzamelingsdag van start. Vanavond om 11 uur wordt de eindstand bekendgemaakt. In Badhoevedorp is een herdenking voor Bas van Wijk, de man van 24 die zaterdag in park De Oeverlanden in Amsterdam werd doodgeschoten. Van Wijk groeide op in Badhoevedorp. In de tocht lopen alleen vrienden en familie mee. Andere belangstellenden is gevraagd om langs de route te gaan staan. Van Wijk werd doodgeschoten omdat hij zou hebben willen voorkomen dat iemand er vandoor ging met een duur gestolen horloge. Een van de verdachten heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten, zegt het OM. De vier opgepakte verdachten tussen de 18 en 26 blijven voorlopig allemaal vastzitten. De verdachten van de rellen in de Schilderswijk in Den Haag, die afgelopen nacht zijn opgepakt, mogen voorlopig niet in de wijk op straat komen. En twee mensen zitten nog vast. 19 anderen zijn naar huis gestuurd met een zogenoemde gedragsaanwijzing. Dat houdt in dat de verdachten die in de wijk wonen tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends hun huis niet uit mogen. Verdachten van buiten de wijk hebben sowieso een gebiedsverbod voor de Schilderswijk gekregen.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 Het weer. De komende uren kunnen stevige regen- en onweersbuien vallen. Lokaal met veel regen en mogelijk met hagel. Ook morgen in de loop van de dag weer buien. Het is dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Of je nu alleen bent of juist samen...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 in in ZFM ZFM Met nu het weekend in Van CFM. Opa, kan nam staan. Kan nam staan. Naar de <mys> dag, staar, roe, on inga, jog, in ja, ja. Kopie, handjane, ja, een pumpkjog, in een ja. Bam, ja, shim, in de kauwot, in een ja, ja. Guran, baan, jod, in een ja. Noon is je een zus. Ik ben een zus. Ik ben een zus. Ik ben een eh, Ik ben een zus. Ik ben een zus. een Deen een norm, kweeën naar Baby, baby, know what I'm saying, sex Op, op, op, op, op, op, op, Oh. Uh. <sighs> Never know. Let's on the outside. Cheney, but your husband's so our problems Does it how does it feel How how does it feel